Dooralwegens door met het NOS-journaal. Cardiologen van het Radboud-UMC in Nijmegen zijn een groot onderzoek begonnen naar de behandeling van het coronavirus met een bloeddrukverlager. Het medicijn, Valsartan, kan mogelijk ernstige vochtophopingen in de longen voorkomen. Een complicatie die bij veel ernstig zieke coronapatiënten voorkomt. Dat zou op termijn veel opnames op de intensive care kunnen voorkomen. Ruim 600 coronapatiënten gaan meedoen aan het onderzoek, verspreid over 10 tot 15 Nederlandse ziekenhuizen. Het ministerie van Volksgezondheid houdt vandaag en morgen een digitaal evenement waarbij makers hun corona-apps presenteren en worden bevraagd. Deze zogenoemde Appathon is via een livestream op YouTube te volgen. Volgende week neemt het kabinet een besluit over het gebruik van apps die moeten helpen bij het opsporen van coronabesmettingen. Negen IT-specialisten die voor het kabinet voorstellen voor de apps hebben bestudeerd, hebben kritiek geuit op de selectieprocedure. Volgens de experts zijn apps die expliciet waren afgekeurd toch geselecteerd in een rommelig verlopen vergadering. Vannacht zijn opnieuw zendmasten doelwit geweest van Brandstichting, dit keer in Amsterdam-West. Eén van de twee masten op het dak van een parkeergarage vatte ook daadwerkelijk vlam. Het vuur kon snel worden geblust. politie zoekt getuigen en vraagt tankstationhouders alert te zijn op mensen die een jerrycan vullen met benzine. De afgelopen week is bij zeker 17 zendmasten brand gesticht. Mogelijk heeft dat te maken met complottheorieën die beweren dat het coronavirus wordt verspreid via het 5G-netwerk. Nederland heeft nog nergens 5G. De politie heeft vannacht in Zandam een illegaal pokertoernooi beëindigd. In een bedrijfspand waren tegen de coronaregels in 53 mensen aanwezig. Ze kregen allemaal een bekeuring van 390 euro. Zeven mensen moesten mee naar het bureau... omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden. Het weer in het zuiden bewolkt met af en toe een bui. In het noorden droog en meer zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Vanaf morgen een paar, paar dagen droog en zonnig... met een meer temperatuur van 15 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Ze maakt het deel met brede haar maar potter roept zijn de zee zit in mijn ogen. de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 De straat veel verder Diakoniehuisstraat heten. Ja, de de, de Diakoniehuisstraat liep in eerste instantie tot en met de Koninginnenweg. Maar de mensen die daar woonden, die in de Oost-Stadenstraat kwamen wonen, die vonden de Diakoniehuisstraat een beetje armoedig. En die hebben toen gevraagd bij BNW of die naam veranderd kon worden in de jaren 1910 is dat geweest. En dan hebben ze het laatste stukje vanaf de Oosterstraat, hebben ze de Diakoniehuisstraat veranderd in Oost-Stadenstraat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 In een film, hand in hand zaten wij daar paterre We zagen de grachten, het water En keken in het park naar de sterren Ik zei, dit was een dag jong in te lijsten Een dag als een mooi schilderij Dit was een dag jong in te lijsten De reden daarvan, dat ben jij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 Teuneut. Teuneut. Ja, want ik was en, natuurlijk ook een Halterstraat uh, geboortig. Ja, en daarna kwam de, de winkel van uh, Corrie de Kaarshoek erin. Ja, precies. Ja, en die zitten dus ook al heel veel jaartjes. En op de andere hoek zat de bekende damesmodezaak van de Wagen van de familie Dickert En ja, dat is altijd wel een modezaak gebleven, maar wie er allemaal in hebben, dat weet ik is echt niet. Is ook niet belangrijk. Nee.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 20 zat de vishandel van de familie van Duivenvoorde. Vroeger hoofdzakelijk haring en eigen gevangen garnalen. De haring werd winters uitgevent in Haarlem en Heemsteden... en zomers op stranden en op de boulevard. De vishandel is uiteindelijk de oorsprong van Boudewijns vis en kroon. Want Jaap Kroon's grootvader was een Duivervoorden ook. En dat was een zoon van de oude.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 Wilt u bellen, dan is dit een mooie gelegenheid. 5730393. We wachten op mensen die ons nog veel meer kunnen vertellen. En we gaan even naar Jan Kool met muziek. Dank u wel. Hey, hey. we sneeën bruin, we sneeën wit, een halfje casino. Bij elke tweede rol beschuit een krentenbol cadeau. Ik loop te zeulen met iemand, dat is een heel... Moet ik veertien treden op voor een rol, vloe, vloe? Hé, hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Hé, hey, hey, word wakker, hier is de bakker. Ho, ho. Ik heb nog fijn succes, brood. Ik heb nog luxe wit. Ik weet niet meer, al sla je me dood, wat er in dit pakje zit.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 dat die plekker vindt, dan bent u niet goed wijs. Mevrouw, mijn krentenbrood brood is op en ik heb geen cadet. Wil wel een dansje voor u doen, wat ik was bij het ballet. Hé, hey, hey, word wakker, hier is de wakker. Die arme stakker, wat een jakker. Hier is de bakker. Hey, hey. De schuif is nou op. Jan, waar hebben we naar geluisterd? Naar nou, hey hey, wie is de bakker? Wie is de bakker? Het kan niet beter. Het ja. kan niet beter, want we hebben hier aan tafel bakker Maarten Keur. En.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 De naam was De Lantaarn. Meneer Sebrechts belde en zei: Dat was de lantaarn. En toen ja. ging bij ons ook weer een lampje branden. We zijn aangekomen. Meneer Sebrechts, bij deze hartelijk bedankt. He. We zijn aangekomen bij, bij jullie bakkerij. Ja.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 Ja, de bakkerij en dus dan liep je zo schuin als je vanuit de handelstaat staat aan ja, en dan, het stond het van, schuin, stond een schuin. Beetje. Ja. Dan zag je die mooie steken erboven. Had dat een bepaalde betekenis? Kon nou, het is, uh, ik denk dat de handelsnaam van mijn vader geweest is, we hebben het er nooit over gehad, hij heeft die handelsnaam nooit echt gebruikt, want het is altijd bakkerijkeur geweest. Ja. Ja. Inderdaad. Ja.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 ook de bakkerij is ook de bakkerij, bij hele bakkerij. In eerste instantie wilden we met die twee panden samen doen, maar ja, alles werd verkocht op het Raadersplein. Dus het moest gebakken worden, het moest allemaal vervoerd worden, en het was een feestelijke, hoge kostenpost. Dus dan hebben we hebben na een jaar besloten om de hele bakkerij over te zetten naar het Raadersplein. Dus vanaf 1983 hebben we verder volledig gedraaid op het Raadersplein. Ik wil nog even de bakkerij afmaken voordat we naar weer naar een muziekje gaan luisteren.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 Oh, yeah.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 En toen zei mijn moeder, ja, we hadden een baal suiker buiten gezet en de ooievaar heeft toen Gerda gebracht. Dat, die verhaaltjes werden ons op de mouw gespeeld. Ja, je moeder kon niet het bed uit, want die was door de ooievaar gebeten, gebeten. Ja, en, en later heb Gerrit Botje, Gerrit Kerkman, de vader van Piet Kerkman erin gewoond en die, heeft er, die liep de venten met fruit op strand.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 En natuurlijk het ijsje van 10 centen. Nee, twee cent. Nee, 2 cent. Nee, ik was, je was bescheiden. Toch bescheiden. Ik was bescheiden. Op nummer 12 had je bol de aardappelhandelaar.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 Ja, dit is het lied van de warme bakkers. zo'n arme stakker, die werkte als een paard. Heel diep in de nacht wachtte hij op zijn broodjes, voor kinderen en grootjes en voor zijn vrouw een paard. Ja, daarmee wou hij haar wat gunstiger stemmen, haar boosheid wat remmen, want oh, wat was het toch kwaad.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 Een lied van de warme bakker. Nou, toepasselijk ook al niet hè, op deze ik dag. Ik vind weer fantastisch de muziek die uh, er weer uitgezocht is. Dankjewel uh, Jan Kool. En uh, we spreken verder met uh, Maarten Keur. <lacht> want we zijn al een aardig end aan de wandel. In de Diakoniehuisstraat. Die hebben we al achter ons gelaten. We zijn inmiddels in de wat deftigere Oost van Ostalestraat. Uh, een leerling van Frans Hals las ik uh, in het straat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 Een wasserette in de Oostaten. Ja, in, in Oost-Adenstraat Oost heb ik jaren Wasseretten gezeten van mijn neef. Ja, uh, Adriaan Keur. Uh, en die hadden een dochter Maya Keur. Uh, Maria, Want daar zat ik mee in de klas. Ja, Maria, dat klopt, en die ja. hadden op die deuren uh, een auto geschilderd op die garage. Deuren. Later is dat erop geschilderd, zeg ja, ja, maar. Ja. Daar zat die wasserette. Daar zat die wasrette, ja, ja, ja, ja. Oh, pardon. En op nummer 20 van de gijskeur, de Kouwen. Hij had daar een metselbedrijf.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 Hallo, kunt u ons horen? Kunt u ons horen? Een moment. Hallo? hallo? Hallo? Niet? Ja. Nee, Oké, er wordt niet Ja, verwend.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 We waren gebleven op de hoek van de Oostradestraat. Ja, ik wil even mevrouw Paap bedanken. Jij schijnt met haar op school gezeten te hebben. Dus ja, nou, inderdaad, ja. En die mevrouw woont uh, nog in de Oostradestraat? Nee, ze woont volgens mij in de Koningsstraat. In de Koningsstraat, nou, ja. Dank u wel mevrouw Paap.